Gestart. Kees Groot met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er auto's in brand gestoken in Utrecht. Het zou alleen al vandaag om zo'n tien auto's gaan. De brandweer had daar al rekening mee gehouden en extra mensen ingezet. Ook de politie was extra alert op autobranden. Bij het blussen in de wijk Overvecht werd de brandweer bekogeld met vuurwerk. Vanochtend werden twee jongens van 17 en 18 gearresteerd... voor de autobranden van de afgelopen avonden in de wijk Zuilen. De politie heeft een derde verdachte op het oog. Bewoners van een flat in Lent bij Nijmegen zijn geëvacueerd omdat er in een geparkeerde auto brand was uitgebroken. Vanwege de rookontwikkeling besloot de brandweer het gebouw te ontruimen. In de flat wonen mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn opgevangen door buurtbewoners en in een speciaal gecharterde stadsbus. De brand in Lent is inmiddels geblust. De schade aan de stuw in de Maas bij Graven is zo groot dat een noodreparatie niet mogelijk is. Doordat er een tanker donderdagavond tegenaan botste is er een gat van zo'n 25 meter ontstaan. Rijkswaterstaat heeft vandaag met onderwatercamera's een eerste inspectie uitgevoerd. Door de schade aan de stuw is het waterpeilstroom opwaarts fors gedaald. In Gennep zijn daardoor woonboten scheef komen te liggen. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin steun wordt gegeven aan het staakt het vuren in Syrië dat door Rusland en Turkije tot stand is gebracht. Het bestand ging donderdag in. Het is het derde bestand het afgelopen jaar waarmee een eind moet komen aan de zes jaar durende oorlog in Syrië. De resolutie werd met algemene stemmen aangenomen. Er staat ook in dat er een politieke oplossing moet komen voor het conflict in Syrië. Het weer vrijwel overal droog met mist en nevel. Vannacht wordt het min 2 in het zuidoosten en plus 5 in het noordwesten. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen. En in hoger gelegen gebieden kan natte sneeuw vallen. Vanaf maandag is het een paar dagen droog en ongeveer 5 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst.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 Dat was de speciale disco-uitvoering van het thema van Star Trek door Mekko. Ja, ik zag ook weer twee jongetjes heel blij worden hier. <laughs> ja. ja, ja. Gingen weer meteen, ja, ja, ja. Woop, weer terug in de tijd. Ja, daarom. Een beetje ja, nee, nog, Battlestar Galactica en ja, en, uh, ja. En kwamen ze hoor. Black Ja, Daar heb er nog nooit van gehoord, jongens. Ja, Leo die, <laughs> Le Leo die is inmiddels aangekomen. Ja, hoeveel en, kilo ja. eigenlijk, Leo? Wow. Ik wou net zeggen, we blijft hij? Zet, uh, Leo is inmiddels aangekomen. Ik zie hoeveel <lacht> nou, leuk is, Leo die hoort het niet hè. Oh, is dat nou, zo? Uh, ja. Dat ja, ja, je gewoon Ja, maar niet wat ik voor muziek draag. Dat moet ik horen, dat moet ik horen. Ja, dat is speciaal voor jou. Klussen met Leo. <lacht> <lacht> Nee, we zullen de microfoon even goed doen. Ja. <lacht> M'n <Mav> al? <-ke -tol. lacht> ja. Hij moet een beetje leuk blijven. Past wel goed bij je. Ja, is het zo? Ja. Uh, <lacht> ja. Nee, niet. Een nee. Ijsbaantje. <lacht> <lacht> Hoe is het met de ijsbaan? Nou, joh, lekker koud. Ijskoud? Ijskoud. Nee, nou, hoog, helemaal goed, joh. Geen storing meer met de generator? <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dit jaar hebben we weinig storing gelukkig, dus... Uh... Ja, ik... Uh wordt ook helemaal uh, niks. Dus, nou, geen nieuws goed nieuws. Hè? Geen nieuws goed nieuws. ze uh, altijd, ja. Het, het weer het pakt goed uit. Uh, ja, nou ja. Ik Het uh, nou, nee, is echt een topjaartje wat het ijs betreft. Dus, uh. ja, als ik dan kijk naar die uh, entourage eromheen. Het wordt ook steeds leuker, hè? Er zitten allemaal nieuwe verwarmingskacheltjes, lampjes. Het is ook hoger geworden. Dat vond ik ook wel prettig. <laughs> Voor jou zeker, ja. Ja, ja, ja. Wat ja. <laughs> ja. vind je van die lampen in ik, het ik, ijs, had ik, joh. Had, ik had er helft last van. In, ik was nog ook uh, uh, De helft van dat bouwtje kon ik nergens ja. lopen. <laughs> Elk oh. jaar wordt er ook wel weer wat verzonnen. Elk jaar is er wel weer, oh dan gaan we dat volgend jaar doen. dan gaan we dat Leuk. volgend jaar doen. Ja. Ja. Ja. Dat je dak verhogen en ja. zo. Ja. ja, er waren toch wel uh, inderdaad uh, heel zichtbaar meteen een paar nieuwe ja. dingen. Hè? Die, die, die, die, uh, die TL-balk in het ijs. Ja. Prachtig, ja, mooi. Nou ja, wat zijn het? Ledlicht. Oledlicht, oh, weet ik, het? Ja, ik ben Jij bent nog vandaag een oude stempel. Dat blijkt wel, hè? Ik ga niet mee met mijn tijd. Door door het had gekund. Nop helemaal in elkaar gesleuteld. Ja, geweldig ja, ja, leuk, joh. En ik vond, ik vond ook dat idee van dat peuter schaatsen vond ik zo leuk dat cabaret Ja, dat, ja, dat is voor onszelf ook wel een beetje een overweldigend succes gebleken. Want, Toch, hè? ja. ja, ja, ja dus daar was echt wel behoefte aan. Ja, we hadden toch wel die geluiden een beetje gehoord. Ja, ja maar, maar ga niet je dat dan Maar niet dat we meteen uh, 30, 40 kinderen per dag... Okay. Uh, soms 20, echt waar? maar Ja, het is echt... Uh, maar anders is Oké. Okay. Ja. Leuk, Zijnlijf. joh. Ja. En dat betekent dat het eigenlijk daarna weer wat rustiger op de baan is... Ja. voor die andere grote die dan weer wat meer ruimte hebben. Die weer kleintjes, wat uh, meer ruim baan hebben. En ja. meer, minder discussies met ouders of ja. wel of niet met voet op het ijs, groen ja. op het ijs. Ja. En, ja. Ja. Ja. Dat maakt het eigenlijk allemaal wel wat, wat relaxter eigenlijk. Dus ja. Nou, ja, dit is een hele goede... Goeie dit, set dit, geweest. Dit, dit houden we er zeker in. Ja. Als we het volgend jaar weer mogen bouwen, hè, want ik weet niet of het opgevallen is... maar er is een bouwvergunning aangevraagd voor Andrea, dus... Uitbreiding. Nou? Nee, dat meen je niet. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar daar mogen we tegen in bezwaar Of mag dat of niet? <lacht> dat kan, al, dat kan uh, altijd, natuurlijk. Is het in de maar, nee, nee, nee, dat is. Ik denk dat het voorbereiding is. Maar ze hebben een bouwaanvraag voor Andrea. Dus dat oh, gedeelte jeetje. komt er uh, zes meter aan. Dus, uh, Oeh, dan, plus, dan, wordt het wel dan moeten heel wij er ook weer zes meter vanaf blijven. Dus er wordt twaalf meter afgestopt. En, van de plein. en uh, ja. is het misschien wat uh, om, om het prieel heen te gaan bouwen? Uh, ja, de toekomst zal het uitwijzen. Dus wel, uh... <laughs> ja, ik denk maar vast een beetje <laughs> ja <praat. laughs> uh, is een mooie, schone taak voor het aankomend jaar om daar eens over na te gaan denken. Ja, ja jeetje. Dus ja. dan kom je toch weer... Uh, heb je alvast al, al weer wat om over te brainstormen? Zo het zie komen, je dat elk jaar wel weer het je anders wat? is. Er is ja. altijd wel weer ja. wat om te verzinnen. Elke keer Jongen. gebeurt er wel weer ja. wat om, uh, om weer wat anders te doen. Uh, de ja. de bouwvergunning is aangevraagd, maar nog niet... Ja, nee, nee, nee, nee, je nee mag nee, nog nee. Het is dus, dus, dus gewoon de eerste, eerste aanzet. Het staat in de krant. Ge, ge, in de laatste ja. krant van het jaar. Dat, staat dat het gevraagd is. Wat voor doei. Ja, maar, als er dan, uh, ja, maar ik bedoel, moet, die ja, ijsbaan is die... toch niet meer weg te denken. Dan moet je toch ja. niet aan denken dat dat, dat dat zou moeten wijken. Omdat een restaurant uh, wat meer meters wil hebben. Nee, maar zo is het ook weer niet hoor. Dat restaurant oh. is daar zeker niet de oorzaak voor. Het oh. is gewoon een expansie van het... ...van een plan wat eigenlijk al twintig jaar volgens mij in de pen zit. Oh, dus, oh, ja. de middenboulevard Toen wij ook. begonnen met de ijsbaan was het zo van... ...nou, dit jaar lukt het, misschien volgens jaar ja. ja. niet. En ja. dat is al, dus al, al zeven jaar zo, dus... Uh, okay. Maar dus inmiddels zijn we toch wel een gevestigd evenement. Het is niet zo dat, ja, nou, dat je na twee ja. jaar zegt van... ...nou ja, het is twee jaar leuk geweest, nu hebben we geen ruimte nee, meer. Nee, nee. Laat maar schieten. Het is, het is een onderdeel van Zandvoort geworden, hè? Ja. Ja, ja. ja, dus, ja ik denk dat je, dat je het eigenlijk moreel niet eens meer kan nou, maken tegenover ja, zeker, om kinderen en zo... Nou ja, dus om... Ik denk ook wel dat er genoeg mensen zijn die daar ook zich wel voor zullen inzetten om nou, daar een oplossing je dat te zegt. zoeken. Dat komt er toevallig van. Ja, zo is het. Ja. Ja. Heel ja. toevallig. Ja. Jeetje. Ja. Maar voor de rest is het nog elke dag gezellig. Op de ja, nee, heel hartstikke gezellig. Hartstig. Ja, ja, ja. Met ja. ja, ja, ja, ja, ja. plezier doen we het dan. Wanneer hebben jullie weer een evenement? We hebben, nou, Dinsdagavond hebben we dus de finale van de curling. Aanstaande dinsdag? Ja, ook oh, En dan volgende week zaterdag hebben we dan het Disco Ijs. Er komt een grote vrachtwagen weer aan de zijkant komt een grote vrachtwagen van de veld. Die komt langs de zijkant staan. Ja. En dan podium opgebouwd worden. Ja. Muziek van Nop erin. En, leuk. Uh, lichten erbij, nog meer lichten. Mooi. En een hoop muziek. Leuk, uiteraard. Leuk, geweldig. En dan uh, ja. zondag is het weer dan is het de 23e dag. Dan vinden we het ook wel weer genoeg? Ja. dan dus zit het er alweer op? ja, het gaat snel. gaat heel snel. ja. al nou, weer dik over de helft heen. Nee, nee, nee. Dus als het afgelopen is, dan ga je gewoon even naar huis. dan ga je 24 uur slapen of zo. nou, <lacht> <lacht> ah, kom wel aan mijn rust toe, hoor. dat valt mij. oké. we nemen onze rust wel. ja. ja. Nou in ieder geval ik vond het. is het wel inspannend uh... dat dan. ja, ja. Ja, dat is natuurlijk toch uh, een, een beetje een kindje van je. Dus uh, ook ja. al heb je een hele grote ploeg mensen... en worden de taken je goed verdeeld. zit er vanaf de eerste minuut in. Uh, ja, precies. Na dus, nou, de tweede minuut, want de eerste minuut uh, was van Gert van Kuikman. Ja, ik denk dat ja, ik de tweede ja. minuut had. Ja, ja, ja, ja. En dan laat dat toch niet zo makkelijk los, hè? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee. Dan ben je daar toch constant wel ja. mee bezig. Natuurlijk. Ja, dat ja. snap ik ook ja. wel. Ja. Ja. Maar ja, het is natuurlijk nergens anders een plek... waar die ijsbaan kan staan. Bij jou in de nee. achtertuin, toch? Nee ja, want je hebt altijd met, met, met omwonenden te maken. Ja, zo, dat zoiets. Is ja, want het brengt natuurlijk een boel tumult En je mee, kan hè? wel roepen: van ah, nee, maar, maar, maar ik bedoel, je zal maar 23 dagen zoiets voor je deur hebben. Voor oh ja, we zien al wat er gebeurt als er twee weken kermis is. Tien, dagen, Tien dagen. dagen is dat maar. Moet je nagaan. Ja. En wat dat allemaal al niet ja. teweeg brengt van, bij bewoners is, eromheen. Het is ja. niet zozeer dat je dat zo makkelijk mag nee. weg En Dan nee. moet je ook respecteren, denk ik. Als je dat niet doet, dan ben je ook niet goed bezig. Hoor. Nee, dat is ook zo. Maar daarvoor zeggen, het Raadersplein is daar eigenlijk heel geschikt voor. Ja. En wat minder omwonenden. Het, het, is, het is natuurlijk al veel reuring daarover. De mensen ja. zijn, daar, hebben daar wat meer... Uh, meer uh, Begrip voor. Ja. ja, begrip voor, of ze ja. vinden het minder erg. Ja, en er zijn ik denk buurtbewoners ook... die zitten gewoon voor de ramen de hele dag. De ja, die genieten af. ervan. Ja, die zitten ja. ervan ja. Genieten. ja, het is natuurlijk dat een prachtig niet... Anton Piek tafereeltje. LDC-pleintjes, het zou natuurlijk een perfecte plek zijn, man. LDC-plein. LDC? Oh ja, dat is ook heel groot. Maar dat is natuurlijk helemaal omgeven door wonen. Ja. ja, en gasthuisplein, ook hetzelfde. Ja, daar ongeveer? wonen wat minder, maar dat is net even te klein, denk ik. Ja, en dan moet je dus uh, ja, een dikke vier weken moet je het hele plein afsluiten. Want die, die, dat, dan heb je dat stukje weg nodig wat er, wat er langs het casino loopt. Ja, of langs ja, ja. het loopt. Dus, ja, op dat plein met die, met die, met die, uh, met die waterpartij, daar red je het niet op. Nee, dat is nee, nee, nee. Dat is, dat is, oh, okay. dat is nog, nog niet eens een kwart van wat we nu hebben. Meen je dat nou? <laughs> Ik heb geen timmermans over het lijf. <laughs> maar dat kan het ook niet hoor. <laughs> nee, het, het zou, wel het, zou eten wel het gastenplein kunnen naast het museum. Maar dan, ja. dan is het ook helemaal vol van, van En eigenlijk kan het niet. Want je moet eigenlijk wel een, een bepaalde afstand van de gevels afblijven. Dus. Mm -mm. Eigenlijk ja. kan het dan ook niet. Dus. Maar, maar, nee, dit plein is eigenlijk een perfect ja. geschikt ja. plekje. Maar. Ja. Ja. ja, en op de rotonde de krijg weer... je weer de mensen natuurlijk die al klagen als de kermis er is. Dus dat is ook geen optie. Nee, maar het mooie van dit baantje en alles wat er omheen zit, de entourage, is de gezelligheid. Die heb hebt. ook in het voorbijlopen. Mensen die lopen langs. Ja, tuurlijk, de hele dag. Fietsen dorp maar in en je richting de ijsbaan en dan zie je daar zo'n licht en geluid. Ja, dat is een ideaal plekje. Ja, natuurlijk, is ook zo. En dat heb je natuurlijk niet op het Badhuisplein of het gasten. Nee, het is zo, nee. Op andere plekken, doen. Dan moet je dat echt bewust weer op gaan zoeken. En terwijl nu lopen mensen langs en die denken... Oh, nou, we gaan toch even een kopje warme chocolade ja. doen. Ja. En, uh, ja, ja, ja. Want ik hoorde al dat jullie hele goede slagroom hebben. Ja, dat, dat klopt, ja. ja. Dat ja, is ja, echt he? heel lekker. Ja, opvallend, hè? Ja, ja, dat heb ik al gehoord, ja. Opvallend ja, je, lekkere heb je slagroom. Heb probeert niet niet dan nog niet? Nee, ik maar, moet je eens dus kijken. wat ik er allemaal net als ik dan ook nog aan de slagroom ga... dan is het helemaal niet meer te overzien. Luister. Ik kom daarom... Eén uur of zo. Ja. Gaat die ijsbaan net open? Ja. Dan ga ik nog niet aan de gluwwijn. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Dat heb ik geweten ook. Ja, <laughs> dat is niet goed bevallen. Toen stoer je op de schaatsen, bedoel ja, je. Het gemeenspeel, die gluwwijn, hoor. Ja, ja. Oh, oh. Sowieso warm uh, alcoholische drank is ja, natuurlijk. Ja. Uh... Scheutje rum erbij. Oh. oh, kijk, daar komt hij al, hoor. De ap uit de mouw. Ook nog. Ja. je in de binnenzak. <laughs> we gaan even een uh, muziekje draaien. Ja. dan, dan gaan we samen meteen even uh, even is het goed? Ja, natuurlijk. Gezellig. Okay. Ja. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning What's from the beginning?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 Heet Martin Solveig met Hello. Hallo. Dat Hello. Hello. Hello. blijkt dan elke tijd in je kop zitten. Heel irritant. Hallo. Hello. Dus ja, dat gaat er ook niet meer uit. Ja, het is een vrouw die dat zingt. Nou, fijn ja. dat je het weer opgezet hebt, jongen. Gelukkig ja. hebben we niet geluisterd. We hebben <laughs> alleen maar zitten kletsen. Dus. <laughs> Maak je ja, even. hallo. O onder het mond je van een luisteren. muziekje. Ja. Maar is er nog steeds. Vind <laughs> je dan jammer als je straks uh, stopt met die ijsbaan? Nee, nee, nee, nee. Beginnen is, uh, is natuurlijk uh, een ding. Maar stoppen is ook een ding, hoor. Dat is, uh... is toch overal mee, hoor. Hey, yes, als Sinterklaas komt, wel... staan we allemaal te juichen. En als ja, hij weg gaat drank, staan, we ah, ook weer... Maar het is drieënzinnig in dagen intensief. En dan ben je ja. drie, vier dagen aan het opbouwen. Heb je het gehad, hoor, Dan zoveel We zijn uh, een maand of twee, drie bezig met, uh, met voorbereiden. Niet, niet mm -hmm. continu natuurlijk, maar je bent wel uh, regelmatig bezig. ja. En daarna ben je ook weer nog drie dagen aan het opruimen. Dus... Kijk. Drie dagen? Ja, want het moest als is dan de vloer weg... Met het, als het weer meeziet. Ja, dan is het nog een beetje evalueren. En dan hebben we altijd... de hebben we voor alle vrijwilligers... Hebben een, uh, nog een heerlijke maaltijd bij Excel. Dus Dat is dan nog eventjes een uh, evaluatiepomint. Ja. Nou ja, en dan is het, ja, dan, dan, dan is het weer op naar... De, dan zeggen wij wel eens ja, na nou volgend jaar. Maar eigenlijk zitten we dan weer in hetzelfde jaar waar we weer starten. Ja, dat, dat is het eerste evenement ja, wat het jaar over gaat. Ja. Maar goed, je, je, je hebt, uh, ik denk, uh, nog niet zo vreselijk lang daarna, heb je wel weer iets anders om. Uh, je mee bezig te houden, toch? Nou, Want komen de komende vier dagen zullen we nou, inmiddels ja, al weer een beetje op de hoek kijken. de, de wandelende fiets, ja, ja, maar dat is een Dat is het, dat meer is het ding eerste wat Anke, dan weer start voor jullie? Of, of zijn ja, er wat, daarvoor nog is, dingen? Ja, dat is wel het eerste, ja. ja. Oh, Oké, okay, nou dan heb je inderdaad relatief wel even rust. Dat en we, wat, wat we dan wel doen is met de verkeersregelaars nog die markt ja. uh, begeleiden. En kleine ja. evenementen en zo. Vieren. De... Ja. ja, maar daar doen we niet zo heel veel aan. Maar dat is inderdaad wel. Maar dat is eigenlijk maar ook weer een dagje. Ja, ja. Dat, is, dat zijn ja. allemaal van die dagevenementen. Ja. Mm -mm. Vierdaagse is weer vier avonden, dat is wel weer iets intensiever. De zwemvierdaagse hè? Dat doen we niet meer. Nee, is dat nee, afgelopen? Dat ja. Meen je dat nou? Ja, Vind ze wanneer? Nou, kost technisch kon dat niet meer zo goed. Het uh, kost ook wel heel veel inzet. Ja. En de belangstelling liep erg terug. Oh, is dat zo? Ja, ja dat is jammer. Ja, dat was ja. ook wel jammer. En, ja. Wie weet in de toekomst dat dat weer, uh, weer opgepakt kan worden. Mm -hmm. Volgens nog hebben we gezegd van, ja, dit is niet, niet meer haalbaar. Het, het, en wat werd te duur en... Ja, het was zonde. Ja, het maatje klopte niet Ja, meer. want ik ben toen een keer bij jullie geweest en toen was het toch wel een heel gezagen ja, nee, ja, boel, hè? Het, het, het, he? Toen ja. hebben we dat al 15 jaar, 14 jaar gewoon heerlijk gedaan. En ja, is, leuk. Eh, 17 jaar geloof ik zelfs. Maar. Ja, ja, ja. Maar ja, weet je, ja, het is al, we doen wel veel. En we, ja, jullie doen heel en veel, dus, dus, ja. Je moet ook een keer wat iets ja. minder... <laughs> ja, Mag maar dat is ook wel. zo. Tuurlijk. Best. Dat, dat is best begrijpelijk. Ja. Ja. Maar aan de andere kant... Als, het, als er genoeg belangstelling voor is... dan is het eigenlijk wel, wel heel leuk om ja. te doen. Weet je. Ja, om dan met z'n allen de schouders eronder ja. te zetten. Ja, mooi. Ik vind het uh, toch altijd knap... dat jullie er altijd wel voor staan. Ja, maar ja. Wij zijn niet de enigste. Hoor. Nee, maar zonder <sniffs> vrijwilligers... Nee, dat is ook, uh, het, is een het heel cement goed. van de samenleving. Ja, ja. maar ja, dat zie je ook met de sprookjeswandeling, de afgelopen sprookjeswandeling. Er is heel veel vrijwilligers die uh, bijvoorbeeld veertig sprookjesfiguren hadden. Goed, hè? Ja, dat is toch hartstikke leuk. en ja, natuurlijk is al die is dat kinderen. Ja. En, ja. Het viel dan nu ook nog samen met de opening van de ijsbaan. Dus het was eigenlijk hartstikke leuk. Eén groot feest. Het grote kakofonie van kinderen en mensen op het plein, het kerkplein. was <laughs> echt... Ja, dan ben je er ook wel weer een beetje trots op dat je dat toch weer... Ja, uiteraard hoeveel mogelijk ja, je elkaar in het krijg, hebben, Dat je ja. Dat ja. Dat met elkaar ja. met zo'n grote groep vrijwilligers, dat je ja, dat natuurlijk, toch... Tuurlijk. ja. geeft toch een, een klein beetje het gevoel van waardering. Ja, zeker weten. De... Ja, ja. ja. Al die antaristaste blikjes. Ja, ja, ja leuk. Ja, die kinderblikken, ja. Zeg, ja. leuk. In september, soms in de zomer al, dan kom je ze tegen en is van een ijsberg om te weer. Ja. ja, god. Ja, zie je. <laughs> ja, ja. Ja, het leeft enorm. Ja, het hoort er ja. gewoon helemaal bij. Ja, dat, dat heb ik dan we. toch uh, bereikt. Ja, dat gaat. Uh, zijn we wel lekker bezig af en toe? Hartstikke mooi. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Lekker. Ik heb nog even gekeken wat nou het uh, meest uh, belangrijkste en uniekste sportmoment was van het jaar. En dan kom ik toch uit op Max Verstappen die de leest Ja, dat, dat, dat uh, komen <lacht> maar dat is natuurlijk ook zo. Hè. Wat een verrassing is dat, zeg? Ja. ja. En dat hij komt, komt natuurlijk dit jaar, uh, het was nog niet officieel, maar uh, het is min of meer officieel verteld. Nou, nog geen persbericht uitgegaan dat hij weer komt naar, uh, naar Zandvoort. Ja, wel ja. toch, is, uh, twee weken ja. geleden was er een persbericht. Is het een beetje ja. officieel niet? Nee, maar niet officieel. Uitgelekt. Oh. Nee. Uitgelekt. Oh, nou, maar ze hebben het niet weer gesproken. De... en uh, oh. vanochtend werd het bevestigd bij okay. uh, nou ja, gisteren. No? Vanochtend ja. werd het bevestigd, ja. Okay. <laughs> dus, uh, en daar heb ik een, uh, een nummer over. <laughs> nou, laat horen. Ik ben benieuwd. Eens even kijken, dan moet ik deze. Ik ga even... trouwens, als je het goed vindt, vast afscheid nemen. Want ik ga weer naar huis ah, terug. Ah, ah, ah, ja, ah, ah, ah. mijn kinderen zitten op me te wachten. Ja, ja, ja, dit, ja, je moet natuurlijk gewoon thuis zijn. Ja, ik ga zo weer naar huis terug. Dus ik wilde in ieder geval alle luisteraars van, en, en kijkers natuurlijk ook van ZFM. En in het bijzonder de luisteraars van Zandvoort Lunch. Namens het team van Zandvoort Lunch een prachtig 2017 wensen. En uh, ik denk dat ik ook wel mag spreken namens het bestuur, toch? He? Dat ik ja, uh, alle luisteraars, Zegen medewerkers al en iedereen die zich betrokken voelt bij uh, CFM Zandvoort. Een heel mooi 2017. En uh, het zit er dik in dat u veel vaker van ons gaat horen dan u de afgelopen jaren gewend bent geweest. Want uh, we komen eraan. Zo is het onderweg. <lacht> en we gaan erbij zijn. <lacht> Wat zo. Dus uh, een hele fijne jaarwisseling, allemaal. En uh, op naar een mooi 2017. Het is jouw jingle, heet, dit is. Mooi gesproken. Zie hm? je lunch? Ja, je hebt geen koptelefoon op, maar ik zie je lunch tot achtergrond. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat hoor ik ja, nee, niet. Nee. Nee, nee. nee, Ik zag het dit jaar, die druk. Uh, op. Nee, ik heb hem ook niet op hoor. Ja. Ja. Ah, nou, ja, nee. Ik, hem, oh, ja, ik, ik, ik, ik ga, hoorde het al. Ze uh... Zet hem gewoon weer af. Zet nou, zet die weer af, zet ik de koptelefoon ja. op en dan zet ja. hij er af. Dus, dan weet ik weer niks. Komt u nog een keertje dan? Komt u nog een keertje. Speciaal verjaardag Dolly. Ja. Uh. CFM lunch Met Dolly en Pierik. Ja, ja, ja, ja. Dan moet ik nu gaan vertellen wat voor weer het wordt. Hè? Yeah. Uh, regio Nieuws. Zandvoort Luncht. Ja. Dagelijks live bij CFM tussen 12 en 2 uur. Ja. Ja, ja, Dat doen we even voor jou. Helaas hebben we dat nog maar drie dagen per week. Hè. Dat is wel heel jammer. En, en we hadden een hele leuke meneer hier. Die, die wilde één uh, uitzending gaan doen. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Dave, als je luistert... neem weer even contact met me op. Want het is misschien wel leuk... om die vrijdag te gaan doen met Zandvoort Lunch, toch? Ja, dus dat, uh, laat van we je horen. En dan, uh, dan zoeken we eigenlijk alleen nog... voor de woensdag... Ja, zoeken we nog een team voor Zandvoort Lunch. Dus voelt u zich aangesproken? Reageer even via het uh, formulier op de CFM website. En dan, uh, of ter redactie. Hè, redactie apenstaartje ja, zfmzandvoort.nl en dan uh, neem ik contact op. En dan kunnen we het weer vijf dagen per week doen. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Nou, dan ga ik nu even Armin van Buren draaien met yes. Olaf Mol over de max stappen. Dat hij de race wint. Dat vind ik zo'n mooi nummer. Ik, ik krijg daar kippen wel van. <laughs>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 Kim bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is Max Maxi stap in de laatste bocht. in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking al. Wat This is what it feels like. Yes! Yes! Unbelievable Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Zandvoort heeft het. Noordwestkust. Dit is zee A little bit of money, won't let the drive too far Just cross the border and into the city You went like a boat, get yours And finally see what it means to be living I remember when you were driving, driving in your car speeds so fast, it felt like I was drunk City lights laid me out before us And your arms fell nice wrapped right around my shoulder and I Driving in your car, speed so fast, it felt like I was drunk. City lights laying out before us, and your arms felt nice, wrapped around my shoulder. And I, I, had a feeling that I belong. I, I, had a feeling like. Be someone, be someone, be someone, be someone, be someone. Be someone, be someone, be someone, be someone, be someone, be someone, be someone. We'll meet tonight with the dance room, man. En dat was Bahama Mama van Podium in de Headyman DJ Amor Remix. Ik uh, geloof dat jij het wel kan waarderen, dit, ja, dit soort ja, muziek. Ja, dat ja, brengt mij eigenlijk een beetje terug naar uh, ja, mijn jeugd eigenlijk. Ja, een beetje toen ik die jaar of, uh, 17, 18 was. En dan uh, had je een discotheek in uh, Rotterdam, Bloed Kin heette dat. Ja. Dat was eigenlijk wel uh, ja, over het algemeen wel bekend uh, in Rotterdam en uh, omstreken natuurlijk. Ja. Het was een beetje zeg maar de, de discotheek zoals uh, ja, de IT bekend was eigenlijk in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, ja, daar, daar draaide ik ook wel eens een avondje. En uh, ja, daar, daar hoorde je dus dit soort muziek eigenlijk. Ja. ja en uh, heel af en toe had je natuurlijk ook live artiesten uh, tussendoor. Ja, dat was toen in uh, de tijd van de Spargo. Die ken je ook wel, UMD. Ja, ja, ja, ja, dat, dat, ja. Uh, ja. Doet het nog steeds leuk. Doet je? het nog steeds leuk, inderdaad. Ze zijn weer bij elkaar ze gaan weer optreden. Ja, dat heb ik inderdaad vernomen, ja. ja, ja. Wist nee, uh, je dat Sparco heeft opgetreden in Zandvoort? Nee, nee dat wist ik niet. In de krog? Ja, Oké. Okay. Toen waren ze dan niet bekend. Toen had je de, de, een jeugdcentrum hier in Zandvoort, de Nachtuil. Ja. En die hadden, een, uh, die hadden die groep geboekt eigenlijk voordat ze bekend waren... En toen braken ze ineens door met dat nummer You and ja. ja, dat is ja, wel die boeking, En die boeking die stond al, dat was gewoon <laughs> 250 gulden of zo in die tijd. <laughs> ja. En dat was, uh, voor zo'n zo wijkzender was dat natuurlijk best wel veel geld. Ja, ja. En dat is wat georganiseerd in, in de krocht. En dan uh, traden ze daarop. Het was uh, kaartverkoven, hartstikke druk. En ja, dat is altijd bijgebleven. Dat, toen ze dus Net waren doorgebroken had de nacht... De promotie Sporken. eigenlijk, ja. Ja, ja. Zo moet je het zien. Ja. ja, dat was natuurlijk een half jaar van tevoren al vastgelegd, waar is het allemaal onbekend. Ja, maar ja, zo gaan die dingen. Dat, uh, ja, daar kun je toch geen, uh, geen pijlen op trekken. van... Uh, gaat het wel lukken, gaat het niet lukken? Dat, uh... nou, ik heb uh, natuurlijk heel veel muziek. En ik heb uh, in het verleden ook wel van die promotie. Uh, singles en disco singles, Cisco ja. Cisco, Cisco, ja. Dingels. Ja, Cisco dingels. Ja. <laughs> en, uh, <coughs> ja, als je dat dan luistert, dan denk je, ja, dat is echt best wel een leuk nummer. Maar ook ja. 20, 25 jaar later is het nog steeds leuk. Ja. En dat is niks geworden. Nee, het is, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, tijdloos. Ja, dat ja. is echt zo'n uh, ja, zo nummer. nummer. He, van, uh, ja, ja Oena Paloma Blanca is misschien het verkeerde een voorbeeld. Maar ja, nou we, nee, ja, ja. Joyce ja, Baker uit, uit Valentinam natuurlijk. Ja. Ja, ook uh, mensen van onze leeftijd die kennen hem zeker. Ja. ja de jongeren misschien uh, net niet, ja. Of een andere versie uh, daarvan. Want die is ook nog opnieuw uitgebracht natuurlijk. Ja, heeft toch een andere artiest heeft hem toch uh, nagemaakt? Uh, nee, B volgens mij was Joyce Baker zelf. Die heeft daar samen met iemand een, een uptempotje, geloof ik, ondergezet zodat het ja, nummer eigenlijk weer een beetje opgefrist. Dat uh... ja, was het, uh, met Little Green Bag of zo. Oh, dus dat, dat... Ja, dat, dat is ook uh, inderdaad uh, een populair nummer van, uh, van Joyce Baker. Ja. Ja. Ja. Dat is toch een uh, Amerikaanse artiest die dat ook ja, in het ja, uh, programma ja. heeft. Ja. Ik weet niet meer wie hoor. nee ja, ik, ik weet de, de naam weet ik niet, maar dat klopt inderdaad. Ja. Maar je ja. vertelde in de pauze... Ja, we hebben ook pauze hier. Dan <laughs> <laughs> vertel je nog een leuk verhaal over uh, Radio Benelux. Radio Benelux, ja. Daar heb jij bijna de... gewerkt. Ja, bijna wel, ja. Dat was uh, toen in de uh, jaren tachtig was dat. Daar heb ik inderdaad, uh, ja, toen maakte ik nog met cassettebandjes, uh, al wel bekend, destijds. Uh, ja, bij mij wel, maar <laughs> bij uh, luisteraars niet meer. Uh. Nee, en uh, dan de deden we nog alles met singeltjes en LP's natuurlijk. En uh, ja, dat was knippen, plakken en uh, ja, nog zonder computers. En uh, ja, dat ging mij heel goed af. En ja, uh, toen, uh, toen hoorden ze het inderdaad tussen uh, de jingles en, uh, en de mixen en dergelijke. En ja, uh, toen wilden ze eigenlijk mij wel contact, uh, contracteren. Ja, met ja, hele goede en, voorwaarden en, had je dit gezegd. Ja, hele, hele goede voorwaarden inderdaad. Maar dat ging niet toe. door. Nee, want ja, de, de dienstplicht die uh, was toen nog niet afgeschaft. Ja, dus uh, dat uh, ja. Dat was balen. Dat was balen inderdaad. Ja, en daarom zeg ik het radio, uh, ja dat, dat, dat heb me altijd al aangetrokken. En, uh, ja, het is ook hartstikke leuk. Ja, het is gewoon, uh, ja, het moet in het bloed zitten. Je kunt, uh, als je voor een publiek spreekt, sommige mensen die hebben een beetje microfoonangst. Want ja, misschien luisteren er maar tien mensen of misschien wel 500. Ja, weet het niet je weet het nooit, nee. En dan moet je hier gewoon niks van aantrekken, want ik praat nee. nu met jou. Ja. En daarom vind ik het ook alleen leuk om met z'n tweeën, of met z'n drieën radio te maken in een ja. eentje... Wat jij dus doet he, tegen de microfoon praten... Ja, ja, zonder ja, ja. dat je weerspraak hebt... Ja. Dat, dat vind ik niet leuk. Maar dat, mm. dat, ja, ja, zo dat ben ik... ik ja, nee. Kijk, normaal gesproken is, uh, is het zo... dat ik uh, dus het programma niet uh, echt alleen doe. Ja, Kijk, je hebt natuurlijk ik... altijd uh, gasten. Normaal gesproken ja. heb ik dus uh, inderdaad altijd gasten. Maar vanwege vandaag? Nou ja, vandaag toevallig niet. Uh, tenminste, eigenlijk uh, drie weken in december sowieso niet. Ja, ja vanwege ja. de feestdagen en alles. Uh, drukte... Vaak hebben artiesten het zelf ook druk in die maand. Ja, ze kunnen en, het en, en, nu verdienen met ja, ja, ja. uitjaarsfeesten. Dus, ja. dus dan, ja, dan, dan, dan zeg ik van, joh, laten we hè, de eerste week van december wel pakken. Maar dan doen we er even daarna helemaal niks meer. Tot weer aan het nieuwe jaar. Ja, ja dan gaan we daar weer gewoon de draad oppakken en dan gaan we weer verder. Ja, want je hebt ook nog een, pas een, een, een, een nieuw nummer gekregen. Ja. Dat uh, is inderdaad uh, ja, waar we het eigenlijk al uh, eerder uh, op de avond over hadden. Over uh, Cornel uit, uh, uit Rotterdam. Uh, ja, die toch uh, wel uh, wat, wat te danken heb hier in, uh, in Noord-Holland op te treden. Door de, maar ja, wat die, ik dan, die mensen die komen dus speciaal uit Rotterdam ja. naar de studio van CFM. Ja, voor dus, een interview met jou. Ja, inderdaad. Dat is ongelooflijk. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat maakt het juist spannend. Dat maakt het juist leuk. Ja. Gaat het lukken? Gaat het niet lukken? Er zijn ook mensen die komen nog voor. Nog, van verre uh, weg vandaan. Ja. ja, En die komen toch ook gewoon hier naartoe. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Nou, het uh, achtergrondmuziekje is afgelopen. Ja. Je mag hem even aankondigen. Welke gaan we draaien? Ja, dat is uh, de laatste nieuwe uh, van uh, Cornel. En ja, hij is nog niet uitgebracht op, uh, op CD. Dus uh, bij deze dus een promotie eigenlijk. Bij CFM. En uh, dan ben ik even de titel ontschoten. Omdat ik nog steeds van je houd. Volgens mij was de titel. Ik hou nog steeds of van jou. Of ik hou nog steeds van jou. Ik uh, kom eigenlijk uit. een beetje op hetzelfde neer. Ja. Maar ik zie net uh, het importeren van het internationaal. Ja. zie ik hier op mijn scherm verschijnen. En dat betekent dat het nieuws al gaat beginnen. Oké, okay. nou dat doen we het toch daarna. Dus we gaan nog eventjes uh, het achtergrondmuziekje weer instarten. Okay. we praten nog even 30 seconden door. Nee, dat is prima. Joh. En dan gaan we uh, na het de, na de nieuws uh, van 11 uur gaan draaien. Ja, nee, oké. Okay. Dat lijkt me een uh, goed idee. Ik word helemaal schoor, hoor je dat? Ja, ja, ja. Nou, maar het wordt ook al laat. Hè. We zitten al uh, 11 uur, dus uh, nog een uurtje. En dan uh, gaan we die aanswisseling uh, inluiden. Ja, er werd al heel wat vuur afgestoken net. Het is nu ja. rustig. Ja, dus de stilte voor de storm. Hè. En uh, als er dan straks nog mensen komen naar de studio... Ja. Dan kan dat. Nou, even kijken hoor. Komt het nieuws er al aan? Uh, ja. Yeah. ZFM en stuur je allemaal fijne dagen.